De afgelopen maanden stond de campagne van Trump vooral in het teken van retoriek en ruzies. De Republikein had nog geen inhoudelijk plan gepresenteerd. De concrete plannen die Trump nu presenteerde moet de kiezersgroep wat meer geruststellen. In Portugal woeden meer dan 700 branden, zeker acht daarvan, zijn volgens de brandweer oncontroleerbaar. Meer dan 4400 brandweermannen bestrijden de bosbranden. Er zijn geen slachtoffers gevallen, wel zijn veel mensen geëvacueerd en zijn enkele boerderijen in Portugal verwoest. In Turkije zijn tien mensen met een niet-Turkse nationaliteit aangehouden. Ze worden ervan verdacht dat ze banden hebben met de beweging van Fethullah Gulen. De Turkse regering beschouwt die beweging als, de, als een terroristische organisatie... en zegt dat Gulen achter de mislukte staatsgreep van vorige maand zat. De Turkse vicepremier zegt dat zeker vier van de tien arrestanten... een rechtszaak tegemoet kunnen zien. Het weer, opklaringen, de temperatuur daalt naar 14 tot 10 graden... Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Ook trekken er een paar buien over het land. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. ZFM. Cinema. Ja, een hele goede avond, Bontemotte, voor de tweede keer. Maandag, tijd voor filmmuziek. Eh, tweede uur is altijd weer klassiek, romantisch en dergelijke. Alhoewel, dat vandaag misschien nog wel Ik Eens even kijken wat we op de rol hebben staan tussen tien en elf. Eh, de film Cop Out, Taking Woodstock... Wolf Totem Journey to the Center of the Earth Crimson Peak Light Out is a horror a new horror film Black Dahlia Waterworld Now the talented Mr Ripley Ja, te veel om op te noemen natuurlijk. Met zoveel mooie muziek. En ik dacht dat ik vorige week... hem ook al gedraaid had. Maar ik doe het nog een keer. Omdat ik echt onder de indruk ben van die band. En ik heb ook gezien hoe ze, dat ze op tournee zijn. Eigenlijk door Europa. Door eh, a, eh, zeg maar Australië, Amerika. Ze toeren als gekken. En ik geloof dat ze zelfs weer naar Nederland komen. Ze hebben ooit in Groningen gestaan. Afgelopen jaar in maart. Eh, Scott Bradley heb ik het dan over. Met al zijn filmpjes op internet en zijn postmodern jukebox. En het nummertje wat mijzelf het meeste aangreep... maar hij heeft er zoveel op staan... is dat Bad Romance. Waar een tapdanseres ook aardig uh, mee huppelt. En dat klinkt niet onaardig. Scott Bradley's postmodern jukebox. <middels>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 Bradley Postmodern Jukebox. Uh, ik zou je adviseren en van harte aanraden... om eens op internet te kijken naar uh, dit fenomeen... met zijn postmodern uh, jukebox. Ik weet niet hoeveel filmpjes erop staan... en ze zijn allemaal hartstikke leuk. Beetje jazzachtige achtige uh, interpretaties van uh, moderne popwerkjes. Uh, van alles zit ertussen. En uh, ze komen weer naar Nederland, begreep ik, in maart. Kijk dus maar eens wanneer ze in de buurt zijn. Uh, dan komen we weer bij de film terecht. een film Cop Out. En daar zit een nummertje in van... Uh, de muziek van de soundtrack is van Harold Faltermeyer, Maar er zit deze in. Er zit Soul Brother in van Petty Label. En dat vind ik altijd een aardig nummer. Uit Cop Out. Ik zal zo vertellen waar de film over gaat. Wanneer die draait. <tied> Deze komt afleiding uit de film Cop Out. Een film die op 11 augustus aanstaande donderdag op Veronica gedraaid wordt. Actiecomedie met Kevin Smith. Van Kevin Smith met onder andere Bruce Willis, Tracy Morgan en Adam Brody. De Norse politieagent Jimmy en zijn maffe partner Paul vormen een bijzonder duo. Samen gaan ze op zoek naar een gestolen zeldzaam honkbalplaatje... waarmee Jimmy het huwelijk van zijn dochter hoopt te bekostigen. Ze raken echter verzeild in een gangsteroorlog met de genadeloze drukbende. Dat belooft wat. Ja, ik ga nog even naar de titelmuziek. Die is van Harald uh, Valtermeijer. Cop Out. zover kop uh, houdt. Uh, dan komen we toch bij een andere film... die vanavond zelfs nog op televisie komt... en die om vijf uh, over half twaalf begint. Die film heet Taking Woodstock. En dat gaat over een... Uh, uh, Elliot probeert het afstands... het van zijn ouders in Woodstock... nieuw leven in te blazen. Het is 1969 en iemand wil een rockfestival organiseren. Wat een paar dagen gaat duren. Three days of peace and music. Nou, dat gaat dus wel lukken in Woodstock... Een lichtvoetige komedie over de achterkant van, de van het legendarische evenement toont de invasie van duizenden hippies in de boerengemeenschap. Van de grote opstredens horen we hoog uit de muziek, maar er zit ook andere muziek, gecomponeerd door Danny Elfman en daar laat ik er een van horen. Danny Elfman, uh, Groovy Things. Kun je vanavond niet slapen? Kijk dan naar Taking Woodstock. Begint om 5 over half 12 op de Belg Canvas. En aardige film. Ja, het wordt wat later op de avond, dus uh, we gaan ook de muziek een beetje aanpassen. Late Night Music, zou ik bijna zeggen. En uh, dan kom ik bij een film terecht, die heet uh, uh, Le Dernier Loop. Uh, Wolf Totem wordt hij ook wel genoemd. Daarvan is de muziek gecomponeerd door James Horner. En uh, dat is mooie muziek. En het is een mooi beginnetje om weer naar die wat rustige muziek toe te gaan. Uh, en dit is het nummertje The Last Wolf. The Little Wolf, sorry. naar CFM Cinema. Mijn naam is Aukel Beuving en we draaien filmmuziek en dat was net een hele mooie uit uh, Le Dernier loop uh, Wolf Totem, muziek van James Horner, Little Wolf uh, Dan komen we bij een film die van de week op de televisie komt uh, Journey to the Center of the Earth uh, De muziek is van uh, Andrew Lockington En daar gaan we wat uit draaien uh, De titelmuziek The Journey Theme The Center of the Earth is aanstaande woensdag 10 augustus op televisie op uh, Net 5. Uh, het is een film met in de hoofdrollen onder andere ...Brandon Fraser, Josh Hutcherton en Anna Bream. Op een dag staat neef Sean voor de deur van vrijgezellen geoloog Trevor. Uh, paniek, Trevor was namelijk vergeten dat hij op hem zou passen terwijl zijn zus aan het verhuizen was. Toch heeft de logeerpartij een positieve kant, want Sean zet Trevor op het spoor van een IJslandse grot. Waar een pad begint naar het midden van de aarde. Een leuke bergbeklimster vergeert als gids. Een leuke tikje abolige avonturenfilm. Uh, ja, een 3D-film. Maar uh, misschien iets te spannend voor kinderen, maar wel de moeite waard. En de muziek is ook niet onaardig. Uh, the Center of the Earth. Ja, je luistert naar C.F.M. Cinema en we filmmuziek. En de film die nu aan bod komt is Crimson Peak. En daarvan draai ik het eerste nummer van de cd. Dat is, uh, even kijken welke. Dat is, dat is... Edith Vim. Crimson Peak, uit 2015. En dat is een film. die in de nasleep. van een familietragedie bevindt. een ambitieuze schrijfster zich. in een tweestrijd tussen de liefde voor een oude vriend. en een mysterieuze outsider. om haar verleden te ontlopen. vlucht ze naar een huis. dat haar geschiedenis ademt. Het is een beetje een fantasy- en horrorfilm. En ja, bij een horrorfilm. hoort het natuurlijk speciale muziek. En dat Vind ik nog wel meevallen bij deze uh, soundtrack. Het is een best een mooie soundtrack. En ik is nog geen van de credits. van de meest belangrijke dingen bij een horrorfilm... is natuurlijk de soundtrack. Want uh, het geluid wat onder die film gezet wordt... Ja, die maakt het juist of heel spannend of eng. Of, uh, de beelden zijn belangrijk. Maar het geluid versterkt natuurlijk de emotie. En uh, ja, af en toe... Uh, dit is bijvoorbeeld ook een, een horrorfilm. En die is, uh, de, de horrorfilm is een vrij nieuw... is net uitgekomen. Lights Out heet die. De muziek is van Benjamin Walvis. En ik, ik ga er gewoon eens van laten draaien. als tegenhanger te van deze vorige van Crimson Peak... Uh, lights out keep the light out Gewoon dat in deze staat er gewoon meer uh, elektronische effecten verwerkt zijn. En om de spanning op te voeren. Er zit meer spanning in deze muziek. En dat kan je ook in het volgende nummer horen. Dat is, eens even kijken, dat is Rebecca's Theme. Dat die Benjamin Walvis er aardig in geslaagd is een soundtrack te schrijven die de spanning van de film, de horrorfilm, opvoert. Het is mooie muziek trouwens. Zover Lights Out. Een film van de Zweedse filmmaker David Sandberg. En Het is een horrorfilm. Ik weet niet wanneer die uitkomt in Nederland. Het zal allemaal postuur. Hij is net uitgekomen. Uh, in de tweede uur doen we ook altijd wat jazz. Ik heb wat dingetjes uitgezocht die, uh, ja, die leuk zijn. Uit Black Dahlia. Uh, muziek van Mark Isham. Het nummertje de uh, Red Arrow in. Dat is uit het film Black Dahlia. En uh, in, dit is ook een aardige. Want ik heb vorige week of de week daarvoor iets uit Chinatown geraakt, Muziek gecomponeerd door Jerry Goldsmith. Maar Terence Blanchard heeft uh, een tijd geleden een cd uitgebracht. Ik dacht in 1999. Waarin die filmmuziek speelt. En dat zijn niet de, de minsten met wie hij die, die filmmuziek uh, op uh, de uh, cd gezet heeft. Terence speelt zelfs natuurlijk trompet. Joe Henderson, sax. Donald Harrison, altsax. Steve, turr, tromboon. Kenny Kirkland, piano. Uh, Reginald, feel, bas En Kurt, Allen drums. En uh, dit is Chinatown. Ik draai het niet helemaal. Aan. Het is een nummer van acht minuten. Maar een stukje ervan moet kunnen. Het thema van Chinatown. van uh, Terence Blanchard Jazz in Film heet hij 1999 maar er is nog veel meer mooie jazzmuziek wat in de film zit want dat is onder andere de film The Talented Mr. Ripley een bekende film uit 1999 die aanstaande woensdag op televisie is 10 augustus om uh, RTL 8 om half 9 en daar zit ook nogal wat jazz in en ik heb uh, gekozen voor dit mooie nummertje This the the Kai Barker International uh, Quartet. You don't know what love is. You don't know what love is Until you know the meaning of the blue. Until you love the love you had to lose uh mm. zou ik zeggen, The Guy Barker International Quintet. You Don't Know What Love Is. En dat allemaal uit de film The Talented Mr. Ripley. Uh, met in de hoofdrollen Matt Damon Quintet Damon, Paltrow Judge Law. En uh, die film is woensdag 10 augustus. Het is een viersterrenfilm. Nou, is, de verhaal is bekend van Tom Ripley. Eigenlijk een, uh, een immorele bedrieger die zich inwerkt in een uh, uh, familie. Uh, maar de muziek is fantastisch. Zeker als je van jazzmuziek houdt, er zit heel veel jazz in deze uh, film. Van Guy Barker, de film van Mr. Ripley, muziek van Guy Barker. Uh, vorige week had ik één nummertje niet kunnen draaien. Dat wil ik jullie niet onthouden. En dat was uit uh, Waterworld. En dat is Helen Freeze de Mariner. Uit Waterworld. Mooi nummer. Prachtige muziek. De muziek is gecomponeerd door James Newton Howard. Het is allemaal uit de film Waterworld. En het, ik denk, ja zo op het la, als laatste nummertje is dat toch wel een hele mooie. Een beetje symfonisch, klassiekachtige muziek. Filmmuziek van de oude stempel zou ik bijna zeggen. Uh, ja, het is de hoogste tijd. Dus dan komen we terecht bij onze Philippe Rombie. En die heeft ooit Don La Maison gecomponeerd. Ah, je hebt geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Alco B. En, uh, we hebben weer alle stijlen gedraaid. zoals we in het begin zeiden. Van blues, pop, uh, rock, uh, klassiek, new age. Ja, te veel om op te noemen. Van alles wat. Heel veel goede films. Ja, er is ook heel veel sport natuurlijk deze tijd. Maar goed, kiezen kan. Ik wens je een hele goede filmweek. Met mooi weer, goede films. Veel luisterplezier. En kijk plezier. En voor zo direct als je naar Witte gaat. Slaap lekker. Sleep wel En morgen gezond weer op. Tot volgende week. Dezelfde tijd. Dezelfde zender. CFM. See you. Bye bye.